Zo stond in Frankrijk vanochtend meer dan 1600 kilometer file. In België ligt het werk in de haven van Antwerpen compleet stil... en in Groot-Brittannië zijn veel scholen dicht. En als sport, dit weekend gaan alle amateurwedstrijden in het voetbal niet door. Komt door het verwachte winterse weer. Ook zes wedstrijden in het betaald voetbal zijn geschrapt. En Goet Eagles zit noodgedwongen langer op trainingskamp in Spanje. Door de sneeuw hier is hun vlucht gecanceld. En dus komen ze niet vandaag, maar overmorgen terug. Het weer van Weerplaza in Zeeland en Zuid-Holland geldt nu code geel. Voor de rest van het land geldt nog wel code oranje vanwege sneeuwbuien. Temperatuur ligt rond het vriespunt. Morgen minder buien en overal boven nul. Thanks Ellen, dan Joe Verkeer op Flitsmeister. Nou, die uh, middagspit is nog niet echt begonnen hoor. Het is eigenlijk best wel rustig. Ik heb twee korte files voor je. A27 Utrecht-Gorkum tussen Lexmond en Ordeloos plus 12 minuutjes... en een botsing net op de A28. en assen tussen Bijlen en Westerbork, daar 7 minuten. Dit is Joe, met Edwin Noorlander. En de dagelijkse kritische zin natuurlijk voor de 3 na 3. De zin voor deze woensdag is als volgt. Ik kan niet stoppen met van je te houden. Dus fluister door drie gevleugelde vrienden dat ik naar je toe moest redden. Uh, Bas, jij denkt de 3 na 3 te weten, hè? Ja, dat klopt. Nou, vertel mij eventjes, welke liedjes zijn het volgens jou? Uh, Brian Adams, van to you. Uh, free little birds van Bob Marley. En Bob Loving You van Toto. Ja, dat is hartstikke goed, man. En uh, uiteindelijk nog wel wat meer goede antwoorden binnengekregen. Ook, ook van uh, Marcel, Aaron, Robert, Anneke, Anita. Allemaal hartstikke goed. Dus ik ga ze lekker voor je draaien. Uh, de 3 na 3 nu. Fijne dag nog deze Witte Woensdag. Dank je. We gaan er lekker naar luisteren. Hoi. En voor je het weet, ga je weer giegel met uh, die gladde wegen. Run to Brian Adams de laatste in de 3 na 3 voor deze witte woensdag. Komt net nog Code Oranje nieuws binnen, want Code Oranje is in een aantal provincies weer verlengd. In Noord-Holland bijvoorbeeld tot 4 uur. In Friesland, Flevoland, Utrecht, Limburg en Noord-Brabant nu tot 6 uur. En in Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland is er nog Code Oranje tot 8 uur vanavond. Dan weet je dat. Is. Pas op! Ja, en hopelijk kan je gewoon lekker binnen bij de radio blijven. Lekker warm, de Diastraids, naast Janaya Twain. Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way We knew You do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. 6 ...geclaimd voor Kai's Tweede Kansweken. Maak je zo meteen namelijk tijdens de middagshow kans op bijvoorbeeld... ...lekker met dit koude weer, een dagje wellness... ...of je wint een Nintendo Switch voor als je bent ingesneeuwd. Ook handig. Kai's Tweede Kansweken. Je gratis lot claim je nu in de app van Joe. ...en misschien ben je zo meteen na vier al een winnaar. Hits uit de 70s, 80s en 90s. Dit is Joe. Hey, Parker Jr. en Ghostbusters. Dit is Jo, de nummer 1 voor hits uit de jaren 70, 80 en 90. Ik praat je zometeen even bij over de actuele situatie op de weg. En ook Boyzone en Bonnie Tyler. Ja, daar had je zelf al rijk gerekend, hè? Maar die lijst met dingen als je de loterij zou winnen, kan de prullenbak in. Oh, wacht even! Je krijgt een tweede kans.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 Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap Scapino. Een goed begin is de halve prijs. Nu 12 maanden 50% korting op alle pakketten van. E-boekhouden.nl. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap Scapino. E-boekhouden.nl. Nu 50% korting. Nieuw.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 Dat is wel heel vroeg. Je bent er nog niet. De Eurojackpot KVB beker. Het toernooi der toernooien. De strijd tussen David en Goliath. Dit seizoen ga ik op zoek naar onverwachte helden uit het bekervoetbal. Wie kroont zich tot Mr. Beker? Een hele voorspoed wordt verkregen door een en wat een strafgoed zeg. Bekijk de zoektocht naar Mr. Beker op sportnieuws.nl. Mr. Beker wordt mogelijk gemaakt door Eurocheckpot KVB Beker. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here. Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawasheer.nl Reizen door Vietnam, ja, dat is een droomvakantie. Maar het wordt pas echt een droomvakantie met Nederlandse reisleiding... die ook de lokale taal spreekt. Boek nu op awbnl slash vakantie. AWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan. Nu bij Plus, euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro.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 Boek jouw droomcruise bij Zetours Cruises. Al 64 jaar, de cruise specialist van Nederland. Social deal, restaurant deals, take one en actie boat. Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Eh, uh, nee. Ver en af. Social deal. Deals die je niet mag missen. Maak je de doos open of laat je hem dicht? Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe? Rot. Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt, na je me gewoon tering hard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur bij RTL 4. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar we hebben allemaal hetzelfde doel. We sporten om ons goed te voelen. Join the Feelbook Club. Word nu lid. Sport vijf weken gratis en krijg een sport als cadeau. Basic Fit. Twee minuten over half vier. Joe verkeer door Flitsmeister. Het valt echt reuze mee nog. Er zijn maar een paar files. En die zijn allemaal maar een, een minuutje of vijf. Maar pas natuurlijk op en pas je snelheid aan. Help de weg. Dit is Joe met Edwin Noorlander. En de allerbeste liedjes uit de jaren 70, 80 en 90. Heren van Boys. Zo en zo meteen. Picture of You komt eraan. Direct naar Bonnie Tyler. Times And you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my teeth. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your eyes. Total eclipse of the heart Less of them. zo'n picture of you. Nog eventjes een ding om op te letten voor je de sneeuw in gaat. Ja, ik heb er nooit over nagedacht. Maar misschien moet je je dure sieraden eventjes thuis laten. De stichting uh, Gevonden Verloren die krijgt namelijk de afgelopen dagen veel meldingen... van mensen die hun ring zijn kwijtgeraakt in de sneeuw. Hoe komt dat nou? Omdat je vingers door de kou vaak dunner en gevoellozer worden. En dat voel je dus niet als tijdens het sneeuwballen gooien... bijvoorbeeld of het maken van een sneeuwpop... en heeft die ring zo of ik keer afgeleid. Dus lekker thuis laten die dingen. Of gewoon een paar hele goede handschoenen aantrekken... Maar als je dan in ieder geval in de hè als je die uittrekt. De hit van Joe, uit de 70s, 80s en 90s. Hier is PhD and I won't let you down. You ask me if I'm happy here. No Don't tell about it. You ask me if my love is clear. Want me to shout it? Er dan Hernandes en Born To Be Alive... terwijl je jezelf misschien met een dekentje probeert warm te houden... of lekker met een kop warme thee of chocomel in je handen. Nou, je kan je bijna niet voorstellen dat we over een maand of zes gewoon weer lopen te puffen van de hitte. Alhoewel, van een goed potje sneeuwschuiven kun je het ook best warm krijgen. Daarom gaan we zo meteen even het zomerse sweat voor je draaien... van inner circle naar Kim Wild in Cambodja. En daar is het nu gewoon 31 graden. la la la la long long le long long long, long. I've got this to say to you yeah. Girl, I want to zomers liedje of misschien wel een van de meest uh, ja, koude winterse dagen ja, van het jaar. hè? dat te denken. Van in een klonk Heel tropisch hè, Jeroen. Ja, heb je ook tropisch nieuws zo meteen? Of... Uh, nou, geen tropisch nieuws. Ik heb natuurlijk het weerbericht. Nou, wie weet wat daarin voorkomt en hoe hoog de temperatuur zal zijn. Ik heb wel nieuws uh, over verzekeraars. Die krijgen het drukker en drukker deze dagen. En natuurlijk gaat Kai zo meteen de middagshow doen hier op Joe... met ook weer een nieuwe dag van Kais Tweede Kansweken. Maak je kans op hele mooie prijzen. Over een paar minuten gaat hij weer een nieuwe naam noemen. Dus claim vooral even je gratis lot om in de prijzen te vallen via de Joe-app.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 Open vanaf 29 maart in Disneyland Parijs. Het zijn weer de Dikke Deka-deals bij Markt. Met deze week douwen Egberts filter Koffie 250 gram nu 3,69... en Kleene Drop nu 1 plus 1 gratis. Kom snel naar Markt voor nog meer Dikke Deka-deals. Wat lezen met je doet, het maakt je fantasierijker. Brengt je dichter bij iemand anders. Laat je nekharen overeind staan en ontroert je.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 Wow, zet die Chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of aanholt, als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel ah, maakt de hele winter goed. Autohuur met sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. niet mee zijn. Kisselstranden zand worden. Hektisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt: Uno, Dos.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 Of Sunnycars.nl Het is weer hamster bij Albert Heijn. Met meer dan duizend producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus. Alle Ammer Protein eetzuivel, tweede gratis. Boeie. Alle bolletje crackers en kwekkenbreud, tweede gratis. Lekker hoor. Amerk Haarverzorging en Styling, ook tweede gratis. Zoé. En een loopband van Betersport, 50% lager dan de adviesprijs. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Ontdek de Tempoir Pro Matras